Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB. ANP Nieuws. Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie in een arme buurt woont, heeft minder kans om een hartstilstand te overleven. Het Nederlands Dagblad heeft gekeken waar de meeste AED's hangen. Apparaten waarmee je iemands hart weer op gang kunt brengen. Conclusie: in bijna de helft van de arme buurten hangt er geen één. In bijna alle rijkere buurten wel. Aankomend verkeersminister Karemans denkt dat het hem gaat lukken... om tot aparte, strengere regels voor vetbarks te komen. Dat zei hij na zijn gesprek met bijna premier Jetten. Zijn voorgangers, Matt Lener en Tiemann, wilden dat ook. Maar zij kregen te horen dat vetbikes juridisch niet los te zien zijn... van andere elektrische fietsen. Het verdachte pakketje dat in het Limburgse nut werd gevonden... is niet gevaarlijk, blijkt uit onderzoek. Toen het pakketje vanmorgen op straat werd gevonden... rutte de explosieve opruimingsdienst uit... Uit voorzorg werd ook een ambulance opgeroepen en zette de politie de straat af. Maar er zat dus niks explosiefs in. En Femke Bol komt deze week niet in actie op de 600 meter tijdens de World Tour in Frankrijk. Ze heeft een blessure aan haar voet, schrijft ze op Instagram. Het was een moeilijk besluit, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam, zegt ze verder. Bol stapte eind vorig jaar over van de 400 meter horde naar de middenafstanden. En dan het weer van weer online. Geregeld buien waar ook hagel of onweer bij kan zitten. Vanavond wordt het droog en het is een graad of zes. Vannacht vriest het licht. Morgen wolken, ook wat zon en hooguit een graad of drie. Dit was het nieuws op Slam. Met zometeen deel 2 van het lekkere Houzen in de pauze voor de dinsdag. Eerst even kijken naar de wegen. Het is verrassend druk. A7 Groningen-Herenveen voor China. Ongeluk gebeurt daar. 16 minuten A12 richting de grens met Duitsland. 13 minuten grenscontrole dus ook. En de A20 hoek van Holland richting Gouda voor Gouwen. Daar ligt zooi op de weg. Oppassen 11 minuten. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door looping.nl. Ping, ping, ping, op jouw rekening. Verkop je auto snel naar looping.nl. Verkop je auto snel, en is niet naar looping.nl. 18 plus speelbunds. Ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld! Ben jij de volgende vastcode-loterij-winnaar? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. bellen. e-mails versturen.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 Zometeen dance, klassieker René en Castor, verleden arm. James Hype komt eraan. Eerst een oudje van Chucky. Ken je deze nog? Dit is Aftershock bij Slim. I'm afraid of myself, I'm afraid of myself. I'll spend the night. Bij de lekkerste lunch van Nederland. En uh, je kan het roepen, maar je kan het ook gewoon waar maken. Dat doen we iedere dag tussen 12 en 2. de uh, Yellow Claw open, daarvoor ook nog een uh, oh ja moment René en Gaston, beter bekend als Chocolate Puma, Valle de la Arm. Jesse J zo meteen hier bij Slam, alles in de mix. House in de pauze tot de 2 uur domino naar de House of Pain. Dit is Jump Around bij Slam. Up to me, you take your last breath, I got the skill, come get your fill, cause when I shoot the gift, I shoot the kill, I came to get down, I came to get down, so get out you seat and jump around, jump around, jump up and get down, jump around. Pulled back 'cause the sweat dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple. me where Hierbij Slam. Leuk hè natuurlijk als zo'n naam ontstaat door een goed verhaal. Bijvoorbeeld dat je oom de letter macaroni laat vallen op de grond en dat je opeens je artiestenaam op die manier vindt. Uh, bij Timmy Trumpet was het een ander verhaal. Hij was namelijk uh, ergens in Engeland aan het optreden. Hij zag een poster staan en was een trompet aan het spelen. En iemand zei, uh, ja, Timmy Trumpet stond op de poster. Die iemand had het zelf bedacht. Toen dacht ik, ja, weet je wat, dat wordt gewoon mijn artiestennaam En Cezap. Zo is het gegaan. Zo meteen bij Slam 24-7. Slave to the music. De zweep erover. Om de werkdag. Maar nu even niet, want het is pauze. Eerst Vanessa Carlton. Dit is A Thousand Miles bij Slam. Making my way downtown, walking fast Faces past the I'm valley Stirring back we have, just making the way, making the way I tried van uh, zo'n tattoo van all we have is now, weet je wel. Wait another day. Mike Williams op de lekkerste zender met veel energie. Dit is Slam. Hou ze in de pauze. En we knallen verder zometeen met gigantisch veel Slam. Hou ze in de pauze. Zoals je van ons gewend bent. Scooter, zometeen move your ass. Usher komt eraan. We gaan screamen en fish your atmosphere zometeen op de lekkerste Slam. Met Slam begint je weekend al op vrijdag. Slam Mix Marathon! lekker De Slam, like the the slam. Mi -mi Mix Marathon. De grootste DJ's op oh. aarde. 24 uur in de mix. mix. Deze vrijdag onder andere... Nicky Romero, Sam Veld, James Hype, Alok en... Frederikant. Mix Marathon.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 We het de laatste half uur in van Houzen in de pauze. Nog even kijken naar je weer online weerbericht. Het is regenachtig met af en toe wat hagel of onweer zelfs ook. Vanavond met de hond uitlaten wordt het droog. Het is vandaag overdag een graad of zes op dit moment. En vannacht dan vriest het op sommige plekken licht. Morgen bewolking, ook wat zon en maximaal drie graden. Het is allemaal niet veel. Dan even kijken naar de langste vertraging. A27 Utrecht-Gorkum voor noordeloos aansluit in een half uur extra. Hits in the mix met Usher Scream. zo zometeen. Eerst deze fijne van Fisher. Dit is Atmosphere by slim. die C. hoorde je. En uh, ze is nog steeds uh, lekker sportief bezig. Op zich was ze ook Sporty Spice in de Spice Girls. Maar ze treedt nog steeds op. Heel veel in de uh, UK, Glasgow, Bristol en Leeds. Onder andere staat ze nog steeds. Toch even de knaken te verdienen. Dit is House in de Pauze met zometeen 50 cent. Met een beetje inflatie tegenwoordig 2,50 waarschijnlijk. Eerste Sigana bij Slam. Dit is Feel This Good. You know, we really get nice like these. And we don't feel Cause it's good for the soul So forget all the responsibilities Cause I got you, you got me Yeah, that promise we made way back in the days To hold on to the night Teardrops bij Slam. Een nummer wat gaat over een pijnlijke relatiebreuk vanwege overspel. En op zich teardrops klinkt al niet heel positief. Uiteindelijk wordt er beterschap beloofd in de volgende relatie. En op zich hebben ze het zelf niet meegemaakt... maar de relaties van Womack en Womack gingen niet waanzinnig goed... En ik zwaar zo, zo meteen, leave the world behind. Nou blijf nog even bij ons, want eerst deze gigantische klammer in House in de Pauze. Lekker struis van Nederland met Nathan Daal en 21 Reasons bij Slim. One is you make me happy, two is you set me free. From all the things that help me, Better from just being me. Thank you for all the sweetness, now I can finally breathe. Now I can finally breathe, but baby don't you see, I still give can... Hij zegt leave the world behind. Slim. x by Brasso. Coming up. Uit België meteen Milk Inc. De witte motor. Haven is er ook bij. En Taylor Swift komt vliegen met haar privéjet. Deze kant op. Lekker. Blijf erbij. Slam.